Middernacht, het begin van zaterdag 24 augustus. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Digitale spionage en andere vormen van cybercriminaliteit... zijn de grootste bedreigingen voor bedrijven en de overheid. Dat zegt Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij zegt in het Financiële Dagblad dat het dreigingsniveau voor bedrijven substantieel is. Dat is het op één na hoogste niveau... Na de DDoS-aanvallen op banken is iedereen wel waakzamer geworden... maar het moet nog een tandje scherper, zegt Schoof. Hij trad in maart aan als nationaal coördinator. Een grote controleactie in de haven van IJmuiden heeft weinig opgeleverd. De grootste vangst was de eigenaar van een groot jacht... die juist een schikking had getroffen met de Belastingdienst... omdat hij te weinig geld zou hebben om zijn aanslagen te betalen. Zijn dure jacht had hij verzwegen. Verder werden er twee mensen met kleine betalingsachterstanden gevonden... en er werden wat processen verbaal uitgedeeld voor bijvoorbeeld verkeerd aanmeren. De Seaport Marina in IJmuiden wordt de laatste tijd scherp in de gaten gehouden. De jachthaven staat erom bekend dat er nogal wat criminelen komen. Bij de Shetland-eilanden is een helikopter in zee gestort. Er waren 18 mensen aan boord, van wie er 15 zijn gered. Er wordt nog gezocht naar de drie andere inzittenden... De helikopter werd gebruikt om werknemers naar een boorplatform op de Noordzee te brengen. Het is onduidelijk waardoor het toestel bij de Shetland-eilanden ten noorden van Schotland is neergestort. Een vermiste vrouw uit Philadelphia is weer opgedoken... twee weken nadat haar familie haar dachten te hebben begraven. Enkele dagen nadat de vrouw was verdwenen werd er een lichaam gevonden. Aan de hand van zwart witfotos werd het lichaam geïdentificeerd als de vermiste vrouw uit Philadelphia. Daarna was de begrafenis... 13 dagen later meldde de vermiste vrouw zich ineens bij een psychiatrisch ziekenhuis. Er wordt nu onderzocht wie er dan wel is begraven. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen in de zuidelijke helft van het land bewolkt met wat regen. In het noorden droog, met in Groningen de meeste zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Ouderkerk aan de Amstel en knooppunt Holendrecht, 2 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Het kan zijn dat ik het al eens heb laten doorschemeren... maar uh, ik ben in ieder geval een groot fan van lekker eten. Zeker in de vakantie ga ik graag naar restaurantjes in het land waar ik dan ben. Uh, dit jaar was dat Frankrijk. In de buurt van Cahors ben ik een weekje geweest, bij de Loire. In Parijs ben ik geweest en later ook nog in Luxemburg... aan de grens met Duitsland, uh, bij de Moezel daar. Ja, En dan heel vaak lekker eten. Hè. Blijer kun je mij eigenlijk niet maken. Maar ook in eigen stad ga ik graag buitenshuis eten. En bij mij in de stad, in Utrecht, is een restaurant... waar je bij uitstek je Franse vakantiegevoel kunt vasthouden. En waar je heerlijk authentiek Frans kunt eten. Het is namelijk een Frans restaurant met een Franse naam en een Franse kok, die alles in zijn eentje klaarmaakt. Maar eh, met deze kok praat ik de komende drie kwartier over de Franse keuken, over zijn kookstijl en over zijn Frans-Algerijnse afkomst. Want hij is als zogenaamde Pienoir geboren en opgegroeid in Algerije. Te gast in Casaluna, Yves Wites van Restaurant Des Arts in Utrecht. Hartelijk welkom. Dank je wel. Wij hebben. Uh, uh, ja, bij wijze van Research afgelopen donderdag, en wij zijn dan redacteur, uh, regisseur, Michiel en ik. Uh, hebben bij jou zitten eten en het was heerlijk. Uh, dus even kijken, laten we dat eerst maar eens even doornemen. Uh, begin ik even bij het hoofdgerecht, want dat is toch makkelijk? Want daar zaten van die leuke balletjes bij. bij het was lamschouder? lamschouder. Je kijkt nou alsof je het niet meer weet. Lamschouder. Dat, de hoofdgerecht? U, ja, dat was het ook. Inderdaad, dat was een soort mystery van de lamschouder. Het is een beetje Frans-Algerijns recept. Die ik zelf bedacht heb. Die, dat waren geen balletjes. Maar <laughs> dat waren eigenlijk kantarellen. Nee, nee, nee. Maar die, die, je zei de opvolger van de couscous. Oh, bedoel je dat? Ja. In het Frans heet het le plan. Wij hebben daar foto's van. Als het goed is op Facebook. En, en de anders plon, komen ze er binnenkort. Dat is de voorganger van de couscous. Ja. En het Algerijns. In Frankrijk is het bekend als berkoekes. Het is een heel oud traditioneel voorganger van de couscous. En die werd met de hand gedraaid. Ja. En dat heeft een vriend van ons in Parijs geïmporteerd uit Algerije. Ja. En die kreeg ik van hem. Dat was hartstikke lekker. Dat zijn maar zijn eigenlijk dat... de enige die dat hebben in heel Nederland. Ja, maar dat is dus niet Frans? Het is Algerije in zijn oorsprong, maar wel opgenomen in het Frans keuken. Dat kom je wel, wel, wel vaker tegen. Uh, ja, dat kom je wel vaker tegen. En die lamschouder, dat is een beetje jouw... Uh, ja... Specialiteit geworden, het is een, het he? is een soort visitekaart. Het staat geworden. niet op de kaart? Het staat niet op de het menu kaart? Staat niet op de, inderdaad, omdat wij... Ik vind het heerlijk om uh, vaak heerlijk, uh, gerechten buiten de kaart te hebben. Ja. Gerechten die ik zelf... Ja, lekker... Ik vind alles lekker wat ik maak. Op de kaart mag ik Maar de ja. Michoui van de schouder Le Paul Daniel... Dat is gewoon... Uh, Verrukkelijk en hij valt helemaal uit de bot, dat vinden mensen heerlijk. Ja, je moet het met z'n tweeën eten, anders krijg je het niet. Je moet inderdaad met z'n tweeën bestellen, omdat het is bijna één kilo vlees. Ja. ja en waarom zit je niet op de kaart? Dan? Even, uh, misschien Waarom zit je niet op de kaart Ik ben een type die ik hoofd van koken, maar heeft een hekel om achter de computer te gaan tikken. en dat Ja, ja. Ja, nou ja, dat was, dat was een prachtige specialiteit, maar dat is dus Frans-Algerijns. Dat is, uh, is Frans-Algerijns specialiteit. Dat komt eigenlijk van de Mechoui. Mechoui ja. is een Michoui, soort gebraden vlees. Die wordt langzaam gegaard en het vlees valt gewoon uit de bot. Ja, was hier met wat groente erbij. Uh, bij het voorgerecht zat onder meer maagjes, Die had ik nog nooit gegeten. Je ziet confit, inderdaad. En, uh, ja, Dat is echt Frans. Dat is echt Frans. Dat is uh, van de Zuidwest. En uh, hoe ik het zelf klaar heb gemaakt, dat is mijn eigen recept. Eigenlijk omdat de eend mag zelf. Als je zomaar gaat bakken, zo eten, smaakt mij nergens naar. Het is te vet. Zo Zo'n je smaakt nergens naar. Nou, nah, het is te vet. En uh, als je het zomaar gaat uh, bakken. Maar ik blus het altijd af met uh, frambozenazijn... azijn. En, uh, een beetje fond erbij. Uh, ja. Wat bosvruchten. En, uh, crème de cassis. Enzovoort, enzovoort. Ja, heerlijk. <laughs> dus, uh, en, en, en als toetje hadden we dan uh, dessert. Uh, ik, had ik een, een mascarpone crème? Met Inderdaad, het is, uh, het is geen tiramisu. Maar wel een, mas een licht mascarpone crème met een uh, gekarameliseerd kumquat. Een kumquat dat is zo'n mini sinaasappel. En uh, afgewerkt met uh, vers bosvrucht. Ja, heerlijk was het. Ik heb echt heel lekker gegeten. Uh, en zo zijn er veel meer. Ook op de kaart zelf staat natuurlijk nog van alles. Uh, ja, wat zullen dus... Ja, goed. Nou, ja, laat, laat ik dat maar even laten zitten. Maar daar komen we misschien nog wel over te spreken. Maar ik wil het even over de Franse keuken in het algemeen hebben. Dus jij, jij, uh, jij, jij kookt, Frans. Maar wat maakt die Franse keuken nou zo speciaal? Ja, inderdaad. Wat maakt de Franse keuken zo speciaal is eigenlijk... De openheid van die keuken, dat is... In de Franse keuken vind je allerlei invloeden. Soms Vietnamese invloed, zeker van de oude kolonieën. Ja. Algarins invloeden. En, de... en dat is eigenlijk de van de Franse keuken. Dat is zo uitgebreid. Dus de Franse keuken is eigenlijk helemaal niet Frans... maar dat is een samenraapseltje van al, alle mensen die ze ooit eens bezet hebben. Uh... Of, of, uh, onderdrukt hebben. Dat... dat kan je wel een beetje zeggen, Ja, ja. Ja. Maar er is toch ook wel iets typisch Frans mag ik hopen. Krembrulee bijvoorbeeld, Dat staat ook op de kaart. Het bij is jou. ook uh, ja typisch Frans, maar ja, je hebt ook een beetje in Spanje de crema Creme Catalana. Ja. ja, in Algerie heb je ook zoiets. ouderwets. Dus, dus, dus, dus het heeft ook te maken, denk ik, allemaal met uh, het verleden van Frankrijk, denk ik, met uh, de kolonieën. Ja. Maar dat is toch een beetje een illusie die nu naar, naar aan Gort gaat. Want ik dacht dat, Frans, dat, dat die Franse keuken zo specifiek was. En dat dat allemaal Frans was. Maar ik heb me daar natuurlijk wel een beetje in verdiept nu. En ze zeggen: je hebt in Frankrijk allerlei regio's. Hè? Je had het net over het Zuidwest. Zuid je ja. hebt ook het Zuidoosten, eh, het Noordoosten. Zeg maar bij de Elzas. Dat is een beetje de Duitsachtige keuken. Het Noordwesten bij Normandie, Normandië, Bretagne. Maar het is... dan heb je het over traditioneel Frans keuken. Ja. ja. Maar zeg maar de moderne keuken van nu die is veel opener. Oké, okay. ja. en als je dan naar de traditioneel Franse keuken kijkt, wat is daar dan zo specifiek aan? Ja, dan denk je meteen aan uh, de Bœuf Bourguignon. Dat is echt. Uh, dat echt uh, veel wijn wordt gebruikt. In het eten? Echt met wijn, ja. Overal, wat je ook maar eet, er wordt wijn bij gegooid? Nee, in het algemeen uh, wel. In het algemeen wel, ja. Er hmm. wordt best veel wijn gebruikt. Want ik was nu bij de Loire, daar gooien ze veel visjes in de wijn. In de witte wijn dan, hè. In de Eugène en Blanc, in het gebied mm. waar ik was. Uh, maar, maar dat is dus wat het is. Er is, dit is uh, veel drank erbij. Veel, veel. Dat is dus de Franse keuken, ja. Veel room. Dit is weer de Normandie. En de Provence is meer tomaten, meer olijven. Het is gewoon heel anders. Hoe komt het nou dat die Franse keuken zo'n grote naam heeft? Net heeft te maken met de cultuur van de Fransen. In Frankrijk is de traditie gewoon erg zondag met de familie uitgebreid eten. Ja, maar dan hoeft het nog niet lekker te zijn. Dat doen ze in Duitsland waarschijnlijk ook. Uh, veel minder, denk ik dan in Frankrijk. Ja, ja in Frankrijk Het is al in. De... Ja, het is echt traditie van gewoon goed eten en bourgondisch eten. En de. Vroeg was het niet verfijnd. Het was pas het laatste uh, jaar het echt uh, verfijnd werd. Zeg maar de laatste veertig jaar of zo. Want de Franse keuken was daarvoor boers? Het was echt boers. En ja. wat moeten we dan aan denken? Bourgondi is gewoon uh, veel. En, uh, vet? Vet toen, ja. ja. Is het nu minder vet geworden? Ja, het is nu echt uh, ja, veel minder vet. En wie heeft die verfijning uh, gebracht? Natuurlijk, je hebt Bocuse, je hebt al die uh, bekende namen natuurlijk. Paul Bocuse, een uh, ja. groot restaurant bij Lyon. Ja, bij Lyon. Daar heb, je, vandaan, heb je er wel eens he? Ik heb er een keer gegeten. Lyon is culinaire stad van Frankrijk. Ik heb ja. nooit bij Bocuse gegeten? Nee, ja, ik wel. Dat was heel grappig. Nee. Ja, bij Hij mij... was al dik in de tachtig. Hij heeft zelf niet meer gekookt voor mij trouwens. Maar het uh, was, was wel een leuke ervaring. Ja, inderdaad. Hij heeft een hele soort revolutie eigenlijk... Uh, en natuurlijk met Ducas erbij. Maar wat hebben vet. die mannen veranderd dan? Hm? Wat hebben die mannen veranderd? Verfijnen. En wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dat? Minder vet. En, uh, aan de lijn denken. Uh, Geëquilibreerd. En dat is? Ja, dat je gewoon echt uh, de ruimte hebt voor voorhoofd hoofd en na. Ja, ja, ja. En niet één uh, je... grote pot op tafel. Niet één grote pot op tafel. Ja. En vooral de ingrediënten Ze zijn nu ja, met de olijfolie. En, uh, het is veel fijner koken, natuurlijk. Ja. ja. Uh, jij kookt zelf al heel lang. Heb, waar, waar heb je het geleerd? Waar heb je het geleerd, eigenlijk? Het is altijd een hobby voor mij geweest. En, uh, ik ben autodidact iemand. Ja. En uh, ik, heb, ik heb een oom van mij, die de jeugdherberg in Bretagne. Ja? En dan uh, in de Côte d'Azur. Er, er komen nu toetjes binnen. die worden hier binnen. Heb je nog wel iets van een lepel of zo? <laughs> o, iets waar we mee kunnen eten? Ja, sorry, je oom bij de, in de Côte d'Azur. Ja, bij... ja, en daar kwam ik als kind heel veel. En hij was een geweldig kok. Hij kookte echt zo goed. En daar werd ik echt geïnspireerd. En, uh, want, uh, want jij bent zelf opgegroeid in Algerije. Ik ben in Algerije opgegroeid. Ik en... ben pas op mijn 23e weggegaan uit Algerije. Dus dit is dan ook na je 23e? Ja, na mijn 23 was. Toen, ja. toen kwam je in contact met die oom en met zijn kookkunsten. Ja. En, en daarvoor heb je nooit gekookt in Algehezel? Nou, met, uh, als we in het kamperen waren of zo. Maar niet echt... Uh, daar kwam het pas, even pas later eigenlijk. We uh, begonnen met koken. Hm. Ja. En wat viel er dan op aan die oom? Hoe, hoe bracht hij dat op je over? Ja, die oom van <laughs> mij. Het was echt een uh, levensgenieter. En, uh, die zat koken en... <laughs> Eten afblussen en zichzelf afblussen. Ja, ik moest lachen ik trouwens, want er worden hier bierflesopeners bier, uh, binnengebracht... waarmee we de toetje moeten gaan eten. dan heeft hij geen lepels. Nee, heb oh, precies. <lacht> nou, nou, nou, nou, nou. Daar had ik ze wel mee kunnen nemen, ja, ja. Het leidde me een beetje af. Vertel toch even over nee, oom. Ja, die... ja en uh, ja, die om mij, is echt een uh, levensgenieter. Uh, ja, van hem heb ik het eigenlijk gepakt. Maar, maar... hoe deden jullie Gingen jullie samen de keuken in? Ja, ja, ik ging altijd helpen, kijken en meedoen en... Uh, toen kreeg ik gewoon het gevoel: hé, hey, dit vind ik leuk, dit wil ik doen. En je kon het ook, je had er gevoel voor. Ja, ik kon het. En toen ging ik zelf eigenlijk mijn eigen recepten bedenken. En dat uh, was altijd leuk. Want je, je, je, je, je moest echt iets bedenken zelf. Je kan nee. niet gewoon uit een kookboek dingen pakken en dat is ik, ik lees veel, maar ik neem nooit het kookboeken. Kijk, uh, je hebt een idee, uh, het is je vak, je leest veel over. Over de producten, over de koksen. Uh, vooral Frans Bladen lees ik veel. En waar schrijven die over? Ja, over het eten, over uh, de product zelf. En, uh, dat lees ik meer eigenlijk dan... Uh... En wat, wat, wat wordt er dan tegenwoordig over geschreven in die bladen? Over wat voor producten? Bijvoorbeeld. Ja, wat voor producten? Eigenlijk over alles. De groeten van het seizoen. Uh, wat uh, kan ik combineren met die? En uh, ga je kijken. Soms lees je iets die niet klopt natuurlijk. En dan ga je, nee, dat past niet, weet je. Dat is... Uh... Dat ga ik zelf even bekijken. En, uh, Een beetje ja. uitproberen. En bij mij is het altijd zo. Ik loop naar de grondhandel. Ik kijk gewoon wat uh, voor groenten ze hebben. Oh, dat kan ik meedoen. Dat kan ik meedoen. Ja. Kijk, uh, zoals uh, de laatste twee weken kwam ik met de grondhandel. En dan hebben ze prachtige kantarellen. En die ook nog betaalbaar zijn. Ja. Want het moet ook eigenlijk leuk zijn voor de, voor de klant. Ja. Voor de gast. Kijk, dat doe ik gewoon. En dan sta je en dan denk je, oh, daar kan ik dat wel mee doen. en Dat dus dan gewoon... kan je meedoen met dat gerecht en dat gerecht. Wat kan je met kantarellen goed doen? Nou, ja, kantarellen die passen gewoon bij uh, je uh, eend, bij uh, je bij rund. Zelfs bij het lamp past het goed. Ja. Dus... ja, die zaten erbij deze keer. Ja, ja, ja. Nog hey. met kwartel of... Uh... Ja. En, en wanneer ben je je eerste restaurant? Uh, begonnen? Ik ben eigenlijk in 19... 19. In 1988, in De bos met restaurant Le Bateau. Ja, dat was je eigen restaurant, of ging je bij iemand anders werken? Nee, dat was mijn eigen restaurant, ja. En, toen, en, en, en wist je toen van, dat dit is goed genoeg? En, uh... Nee, toen had ik heel veel plezier in, maar... Uh, in uh, 1993... Uh, heb ik bloedkanker gehad. Ik heb mij gehad. Oh. En... en uh, ja, dan lig je in de ziekenhuis, Bijna het ziekenhuis. Uh, Bijna uit een jaar de relatie. En dan. Uh, toen ben ik mee gestopt. En, en je bent beter geworden? Ben ik, ja, het is nu uh, tw twintig jaar geleden. Ja, dus dat. Ja, dan... Nou ja, dus echt. Uh, en ik heb geen transplantatie gehad, alleen maar geen moed gehad. Oké. Okay. En, en het en, ging gewoon goed. En nadat je hersteld bent, ben je weer in Utrecht? En toen ben ik in Utrecht begonnen. Met een restaurant? Ja, toen ben ik met Le Soleil begonnen. En hoe pak je dat nou aan, als Fransman hier in Nederland? Hoe zorg je ervoor dat die typisch Franse sfeer in zo'n restaurant komt? Het is juist heel interessant, omdat je in Nederland bent. Een missie dat, en wil je eigenlijk meer daarop nadruk leggen. Ik wil gewoon iets Frans, iets op mijn manier. In mijn situatie, omdat ik in Algerije ben geboren of zo. Frans-Algerijns gerechten, een, gerecht, een Algerijns-touch omdat, ja, wat is noord algerije Dit is de Provence wat mij betreft. hetzelfde klimaat, dezelfde kruiden, dezelfde groente. Als ik in de Provence ben of in noord algerije ja, het klimaat is hetzelfde. Hm. Het landschap is hetzelfde. Die wijnvelden, die, Zijn hetzelfde. Die, die heb je daar ook. Waar ik geboren ben, maar wijnvelden. Of uh, wijnkelders, lekaf... Dus, dus, dat is een uh, van mijn tijd. Tenminste. En die sfeer breng je... Ja, en die sfeer wil ik wel uh, bij mij in de zaak. Ja, En dan sta je uh, daar in je eentje te koken. Uh, dat, ja, inderdaad. En, en het is een beetje een huiskamerachtige sfeer. En, want heel veel, heel veel restaurants koken op Franse wijze hè, in Nederland. Maar dat echt typisch Franse, dat vind je maar weinig, hè? Uh, Dat is maar weinig. Bij ons is het een open keuken, dat heb je gezien. Ja. En ik werk liever alleen. Het, ja. Voor hoofd naar... Dan heb ik gewoon overzicht over alles. En ik ben controlefreak. Ik heb de zin van, ik proef alles wat uitgaat. Zodat je weet dat als er wat op tafel staat, Precies. dan is het goed. en dan is het goed. Maar je maakt het toch ook zelf, dan, dan weet ik je dan toch wel dat het goed is. gewoon zelf. Maar je moet het nog wel proeven. Maar toch proeven. <laughs> Mijn vinger gaat altijd erin. Het <laughs> ja, is goed dat ik dat de niet de wist. Oh, ik zie nu op onze Casa Luna Facebook-site dat, uh, dat die... Uh, hoe heet die Kous -kous -kous voorloper ook alweer? Uh, Berkoekes. Oh ja, dat staat erop. Dat zijn allemaal foto's ook. Op een grap grappige wijnrek dat jij in de winkel hebt. Oh ja. Zelf <laughs> gesoldeerd volgens mij. Of in ieder geval zelf bedacht. Die heb je vooral bedacht. Ja, heel handig ja. systeem. Maar goed, moeten mensen maar even kijken op die Facebook-site. Ja, nu we het er toch over hebben. de gast vannacht in uh, Casa Luna, Yves Wites, uh, Restauranthouder in Utrecht. Restaurant Des en hij, hij is hier tot kwart voor één. En uh, als u meer informatie wilt over Casa Luna... kunt u even kijken naar de site radio1.nl... en dan even doorklikken naar Casa Luna. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Uh, u kunt daar morgen dit gesprek terugluisteren. U kunt het podcast kortom. Daar kan van alles in de Facebook-site. Daar heb ik het al even over gehad. We gaan even naar wat uh, muziek luisteren, want die heb je meegenomen. En dat is Algerijns? Van uh, Souad Massi. dat is een... Frans-Algeriaanse zanger is. Die maakt. Algeriaanse. Modern Algeriaanse muziek, modern klassieke Algerijnse muziek. En wat gaat ze nu zingen voor ons? Uh, gaat ze gaat zingen over het leven in Algerije vroeger. Uh... Oké. Okay. Ja. Nou, begrijp je de naam? Suad Massi. Je bent niet de balie, ik me Kasho alif t'raqa al barada. Yemanek tabali, bezum nek tabali. Al rahma yiqisniysh. Yemanek tabali, bezum nek tabali. You made me the You're making a big difference, you're making a big difference, you're making a big Kayen, you bait the bali, the bali, the bali, Radio 1 Casa Luna Klaas Trump Suat Massi was dat Frans-Algerijnse zangeres en die plaat was meegenomen door Yves Rutes en. Uh, uh, Franse chef-kok met een restaurantje. Restaurant Des Ares in Utrecht. Sowieso een beetje een Utrechtse uitzending uh, vannacht. Want we hebben ook live muziek zometeen. We hebben even net tijdens dit plaatje zitten soundchecken. Uh, Lilian Hak komt hier zometeen zingen. Die gaat hier vier nummers live zingen. In dit eerste uur al één nummer. En daarna nog drie. Daar ga ik straks veel meer over zeggen. En we gaan ook nog wel even praten in het tweede uur, Lilian. Uh, maar dat uh, staat u dus ook nog te wachten. En, uh, en Yves, we gaan toch even deze potjes openmaken. Dessert. Heb jij nou niet meer? Nee. Hebben ze die van jou weggepakt? Ik heb dan Michiel gegeven. Ah, wat is dit? Het is een mascarpone creme. Oh, lekker. Die had ik natuurlijk al gehad. Maar dan kan ik nu... Want hoe zou je dit nou beschrijven? Die... Hoe maak je die creme? Het is een creme van... Gewoon uh... oh, mascarpone. Mascarpone is een Italiaanse zachte kaas. Ja. Zit, wat doe je ermee? Er uh... zit wat uh... eigeel in. Wat eiwit. Oh, nee. Klopt eiwit. En uh, ik heb karamel gemaakt van uh, kumquat, dat is dat mini uh, sinaasappel, Me, dit keer met uh, wat bosvrucht. Het is echt fantastisch, maar, maar, maar, maar mascarpone, het is inderdaad, het klinkt Italiaans toch? Ja, het is een zacht crème, maar het is geen tiramisu, hoor. Maar je kunt er dat een Franse, is weer de een, Franse uh, touch <laughs> aangeven. Goed, we gaan eens even naar jouw uh, jeugd, want dat is ook heel interessant. Opgegroeid in Algerije. Geboren en opgegroeid. Ja, geboren ook. En 23 jaar daar gewoond is. Dus. Zijn het. Ja, totdat ik uh, opgeroepen werd voor het leger. Door het Franse leger. Uh, nee, waar... Algerijnse leger. Algerijnse leger? Ja, ja. Dus oh, ik ja, ben... ja, ik ben jong, hè. O, oh, ja, maar toen ben je weggegaan. Ja, ja. Toen ben je gevlucht ben ik of ik zo? Een soort nou, van... niet gevlucht, maar gewoon enkel reis genomen, klaar. Wegwezen hier. Maar waar ben je opgegroeid in Algerije? Ik ben in Oran geboren. Oran is het westen van Algerije. Oran is bekend van het boek van Albert Camus, La Peste, onder andere. is ook bekend van Yves Saint Laurent is geboren in Oran. Oh. Bijvoorbeeld. Ik heb laatst nog thuis van zijn ouders nog bezocht. Die wonen daar nog? Nee, dat oh. niet. Ze wonen gewoon Algerijnen in. <laughs> zijn vader was een onderwijzer in Oran, in Algerije. Oké, okay, wat is het voor stad? Dat... Oran is dus een havenstad in het westen van Algerije. Het was vroeger de meest uh, Europese stad van heel Algerije. Ja, en jouw ouders waren. Frans? Uh, mijn ouders zijn Algerijnen. En. Uh, ze zijn maar Frans-Algerijnen. En hoe bedoel je dat? Uh, mijn moeder is Frans en mijn vader is Algerijn. Ja. En die zijn allebei in Algerije geboren, omdat Algerije Frans was. Ja. Al Algerijnen van voor 62 waren gewoon Fransen. Ja, want van 1830 tot 1962... Van 1830 tot 62, is inderdaad. Dat is een... goed ingelicht. Ja, ja nou, dat is gewoon praten. Ja, ja. uh, in, in die tijd was het een Franse kolonie. Franse kolonie, ja. En in de tijd dat jij leefde... werden die Fransen in Algerije de Pied-Noir genoemd. Uh, ze werden Pied-Noir genoemd, inderdaad. Ja, ja, ja. En waarom was dat? Waarom was dat? Het Zwarte... is dus meer een drukje, omdat het ligt goed, in Afrika... En eigenlijk omdat zeg maar de meeste Franse tussen haakjes, De meeste eigenlijk waren Maltese, Portugezen, oh. arm Italianen, arm Spanjaarden. Die werden door Frankrijk naar Algerije gebracht om Algerije eigenlijk meer te bevolken door Europeanen. Om meer macht ja. te krijgen. En er waren te weinig Fransen die dat wilden. Er waren weinig Fransen eigenlijk. Okay. En de Fransen daar waren, waren meestal het onderwijs... meestal in de gezondheidszorg, wat ik me nog kan herinneren. En wat deden jouw ouders? Uh, mijn vader, die had gewoon, uh, hoe zeg je nou, hij was gewoon veehandelaar. Ah ja? Ja, ja, ja. En, Veel koeien. En het was een... had hij. En het was een Algerijn? Ja. En, en, was, Algerijn. en was het een berber of een Arabier? Het is een berber. En ik heb altijd geleerd dat die vooral in de bergen wonen. Het klopt zo. Dat is in het uh, noorden van Algerije. Dat is een gebied die heet La Kabylie. Dat is een Berbers gebied. Je hebt La Grande Kabylie en La Petite Kabylie. Wij komen uit La Petite Kabylie. Dat is uh, aan zee. Ja. Het is uh, prachtig groene bergen. Gewoon aan zee. Ja. Bougie heet het. Dat daar, daar komt eigenlijk mijn vader vandaan. Maar mijn opa die was naar het westen van Algerije geëmigreerd. In, in het land zelf, zeg maar. Ja. In 1810 of uh, zo. Nee, in 1910, sorry. Dus daarom zijn we allemaal in Oran geboren. In het ja. westen van Algerije. En hoe was het leven daar als jochie? Ja, hoe was het leven als jochie? Inderdaad, ja. Het was, uh, het was leuk. <laughs> Dat is... Ja. We woonden eigenlijk aan de rand van de stad. Ja. Aan de ene kant was de stad, aan de andere kant was gewoon uh, binnenland. Wijnvelden, wat ik zei. En ja, hoe speelde jij? Wat deed je? Ja, de hele dag aan het uh, voetballen en het. Uh, ja, hij buiten. Ja. En wat herinner je je nog van de geuren daar, van het eten, van de kleuren? Misschien? Dat is wel iets wat uh, mij opvalt, ook als kinder eigenlijk. Nou, om 12 uur had je de man die uh, de sardine verkopen bijvoorbeeld. Dat, hij moest zijn sardines verkopen voor 12 uur. Ja. hij had geen ijs op de sardines, niks. Dus om 10 of 12 mochten de kinderen allemaal gratis sardines krijgen. Wat gingen wij doen? Vuurtje zetten, sardines grillen. Daar is het aan de ontstaan. Met huid en haar opeten. Met huid en haar, dus er citroen erbij. Zo is dat op de menukaarten terechtgekomen. Te <lacht> <In dat lacht> toen, toen maakte hij al je eigen gerichten. Toen al. Ja. Kan je ja. En, dus... en, en dan die politieke situatie daar, hè? dat die Fransen daar zaten, maar ook dus uh, Maltesers en, en uh, arme Italianen. En dat, dat zijn, die zijn wel allemaal genationaliseerd tot Frans. Hè? Die zijn wel later allemaal dat naar Frankrijk. Uh, Kom iets dichter bij de microfoon. Wat gaat Frankrijk heeft gemaakt eigenlijk toen ja. om eigenlijk het land snel te overheersen. Dus al die Maltese en uh, Spanjaarden, Italianen kregen Frans nationaliteit. En uh, ook die Joden die in Algerije waren, die waren gewoon Algerijnen. Ja. Die kregen ook Frans nationaliteit. En de Algerijnen, islamitisch tussen haakjes. Waarom die kregen te... dat niet? Waarom tussen haakjes? Huh? Waarom islamitisch? Dus, uh, Het Frankrijk heeft die fout gemaakt. Dus er werd een duidelijke scheiding gemaakt tussen de, de, de moslims. Ja. en er werd duidelijk scheiding gemaakt. En daarom is uh, de hele uh, situatie ontstaan. Dus die, die Algerijnen werden heel erg op die moslims werden, gediscrimineerd. En onderdrukt. Ze dus werden ook die Zendigen genoemd. Hoe heet het? Die Zendigen, de oorspronkelijke bevolking. De natives. natives. Een De indianen de van Zend al, ja, ja, een beetje die Zendigen. Uh, en, en, en onderdrukt is. Maar wat merkte je daarvan, daarvan als jongen? Oh, ik merkte niet veel van eerlijk gezegd. Dat wij woonden in de stad Oran, dat was een grote stad. Uh, ik was nog heel jong. Hè. Toen de oorlog begonnen was, was ik, uh, pff, wat was ik... Ik was nog niet eens geboren toen de oorlog was. Pas uh, drie jaar later. Toen, ja, Die oorlog was beter, want op een gegeven moment is er onafhankelijkheidstrijd geworden. Ja, in ben in 1962 onafhankelijk je bent... geworden, ja. Je bent in de oorlog geboren, maar je hebt er nauwelijks iets van gemerkt. Wel een beetje. Ik ken me wel de dag van de onafhankelijkheid. Dat kan ik me wel uh, nog herinneren. Iedereen ja. liep op straat en onafhankelijk, onafhankelijkheid. Uh, dat uh, kan ik me nog heel goed herinneren. Maar weet je nog of je blij was of juist niet? Want uh, was je nou Frans of was je Algerijns? Precies, dat was het probleem. Dus, dat, weet ik eigenlijk, uh, dat weet ik eigenlijk niet meer. En uh, ja, daarna, we hebben al onze uh, zeg maar, uh, scholen in, allemaal in het Frans. Dus in die zin was je een beetje... Krant. Ik kan niet eens goed Arabisch uh, lezen. Ik spreek wel uh, Algerijns, Noord-Afrikaans. Maar ja, ja. Maar dat is ook weer geen Arabisch. Het is gewoon... Uh, is dat dan Berbers of ook niet? Het is een mengelmoesje van Berbers, Frans, Spanse door elkaar. Ja. Omdat als ik in Egypte naar wil praten of daar begrijp ik helemaal niks van. Nee. En je zei, uh, op mijn 23ste ben ik vertrokken, want toen moest ik eigenlijk in het Algerijnse leger. Ik moest naar militair dienst. En dat zag je niet zo zitten? Nee, ik ben altijd uh, iemand uh, die tegen was. Tegen het leger? Tegen het leger, ja. En ook nog wat anders was. Eigenlijk, uh, de kinderen van de rijken waren uh, vrijgesteld. En je, dat was onrechtvaardig? Dat, dat was rechtvaardig. Maar, maar, uh, maar toen ben je naar Frankrijk gegaan? Ik ben gewoon naar Frankrijk gegaan. En dan uh, even een tijdje in Frankrijk gezeten. En dan. Uh, een beetje gereisd. Een beetje, een beetje de hippie-tijd. Je bent jong, je wil wat zien. Een vrij buiten. Ja, een beetje vrij buiten. En had je, ja. toen had je de Franse nationaliteit ook? Ja, ja, ja. Dus dat uiteindelijk kon. wij uh, mensen van uh, vol 62 62, uh, Fransen geboren. Ja. En veel van die Piennoirs, dus die Fransen die in Algerije zijn opgegroeid... Die, die zijn in het zuiden van Frankrijk dus teruggekomen? In het zuiden van Frankrijk. En dat zijn, dat zijn ook vaak wat rechtsgeoriënteerde types, hè? Veel van die pinoa's zijn, zijn aanhangers ja, ja, ja, ja. van Le Pen geworden. Heel, heel erg, ja. Want hoe is dat te verklaren? Waarom zijn die hoe juist zo nationalistisch? Hoe is te verklaren? Inderdaad, dat is... Uh, kijk, in Alge, Toen ze in Alge kwamen, waren ze niks. Ineens kregen ze landgoed... wat niet van hun was. Ja, ja en dan ga je gedragen als een, uh, een heerzer. Dat deden ze in Algerije? ja. Maar waarom zijn ze dan zo recht in Frankrijk? Ja, en uh, in 1962 was ze eruit geschopt. En in Frankrijk waren ze slecht behandeld. Niet slecht behandeld, maar net als iedereen. Dus ze, die machtpositie hadden ze niet meer in Frankrijk. Ja, ja. Die nog steeds niet. Dat zijn ze kwijt. Raakt een beetje gefrustreerd. Een beetje frustratie, inderdaad. Het leven ging achteruit voor, de, voor die mensen. Ja, ja. ja. Ze hadden het geweldig in Algerije. Ja. Ze hadden boerderijen, echte niet geloven zouden. Volg je de situatie in Algerije op dit moment nog? Jawel, ik lees elke dag kranten. Ja. Algerije. Gaan we het daar straks nog heel even over hebben. Maar eerst uh, naar het andere Utrechtse element in deze uitzending. De muziek van Lilian Haak. Uh, ja, ik zei het net al, we gaan straks nog met haar praten. Maar zij is componist, zangeres, muzikante. Uh, hele mooie, uh, in het begin vooral uh, elektronische muziek. Tegenwoordig is het, uh, op -muziek geïnspireerde, zijn het op filmmuziek uh, geïnspireerde albums. Het laatste album heet Lust, Guns and Dust. Ik neem aan dat dit nummer, wat we nu gaan horen, we hebben niet kunnen voorspreken, dat dat uh, van dat album komt. Klopt. En hoe heet het? You kept me waiting. Goed. Lilian Hak. En, en, oh ja, dat moet ik er nog even bijzeggen, Bastiaan Mulder op gitaar. <laughs> the sun red high noon As I lay down by the lake I hear the slightest hope Them black skies shimmering with my speedless air. disappeared Oh, it's you voor heel veel enthousiast. Ja geluk, Bastiaan Mulder op gitaar. Ik vind dat zo knap dat je altijd kunt fluiten. Bastiaan Floot ook. Dat, ja. ja, dat, dat lijkt me heel eng. <laughs> oh, <laughs> ja, ik enger nog het dan gitaarspelen. Ja, dat is ook. Okay. Dat klonk ook heel mooi. Maar je moet het maar wel kunnen altijd. En en Liliana natuurlijk. Zometeen. Dat was prachtig. Dat was echt mooi. Zometeen nog drie liedjes. Um, en uh, Yves zit hier natuurlijk nog steeds. U, Yves, wie Ja, we hebben niet zo heel veel tijd meer, zie ik trouwens, om uh, over Algerije te praten, de huidige situatie. Wat ik nu even vast ga doen, dan hebben we dat maar gehad, is zeggen dat we twee uur natuurlijk doorgaan met Casa Luna. En dat uh, luisteraars dan ook kunnen bellen. En uh, de vraag die ik aan luisteraars wil voorleggen, die heeft te maken met eten natuurlijk. Dus uh, ik ben wel benieuwd naar gedenkwaardige restaurantervaringen in uh, vakantielanden in de afgelopen jaren. Ik had het dus in Frankrijk. Maar u bent misschien wel heel ergens anders geweest. Heeft u daar een heel bijzonder... Uh, moment meegemaakt in, uh, in een restaurantje. Was het heel lekker of heel vies, juist. Uh, heel onbeschoft of heel gezellig. Uh, en als u niet op vakantie of niet in een restaurant bent geweest... dan is het misschien ook wel leuk om te praten over... het allerlekkerste maal... dat u zelf bereid heeft deze zomer. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. 0800-1121. ncrv.nl, Dat is het mailadres. ncrv.nl. En hekje Casaluna. Dat is ons uh, Twitter. Nee, hoe heet dat ook weer? Ja, voor de Twitteraars is dat. Uh, Yves Vitesse, um, restauranthouder in Utrecht, dus restaurant Desar, um, Van Algerijns-Franse afkomst. We hadden het over de huidige situatie in Algerije. Het is het grootste land in Afrika. Hè? Klopt. Het is een enorm land. Enorm, inderdaad. Hoeveel als je het vergelijkt met hoe, hoe, hoe, hoe vaak kan Frankrijk erin bijvoorbeeld? Het is uh, zeven keer Frankrijk. Jeetje. 76 keer Nederland. Ja, ja, ja, wrijf het er maar in. <laughs> maar, uh, maar je woont hier nu. Gewoon heren, met plezier. Want, want hoe gaat het nu in Algerije? Het gaat, is, wel, het gaat wel goed nu. Er is een burgeroorlog geweest, hè? De, de islamisten van in de, de, jaren, de jaren In de jaren 90, inderdaad. De en de FIS. Gia, dat is uh, groep Islamist Armee. Ja. Het gewapend islamitische uh, groep. Ja. En de FIS, dat is uh, Front Islamique du Salut. Dat is. Uh, Salu in het Nederlands. Die, die waren aan het vechten met de uh, regering en die ja. wilden een islamitisch regime daar stichten? Ze, die... hebben, ze hebben toen eigenlijk uh, de communale, de gemeentelijke verkiezingen gewonnen. Ze hebben de kans gehad. Ze hebben de gemeente beheerd, maar ze hebben pan over gemaakt. Ja. En uh, dus. Algerije heeft meegemaakt, de bevolking heeft meegemaakt. En daarna hebben ze weer kansen gekregen. De laatste verkiezingen zijn die ik een jaar geleden of zo... Ze waren op de vierde positie gekomen. Ja, en wat voor be bewind is daar nu in Algerije? Nu, ja, het is uh, democratisch, zeg maar. Er zijn verkiezingen geweest. Zeg maar democratisch. Ja, oké. Okay. De president is gekozen. En uh, volgend jaar zijn weer verkiezingen dus. Ja. Maar, maar het is redelijk rustig. Het en, is... Ja, het is rustig. Beurde, er, zijn wel, er zijn wel nog wat uh, groeperingen, Maar ja, wat wil zo'n land als Algerije ja. zo groot is? Is die daar die... zoiets als Arabische lente geweest? Uh, dat is niet echt geweest. Want Algerije is het eerste zeg maar, uh, land in, in die regio... die de weg van democratie had genomen in 1988 al. Ja. Dus in 1988 is een opstand gekomen. Dus die lente was helemaal niet nodig? Na, toen, toen kwam eigenlijk de multipartisme, Dat is meer partijenstelsel. Yeah. En uh, eigenlijk, de fout was toen eigenlijk... Het was één stadspartij. Het was een socialistisch land. Net zoals in Rusland. En, yeah. en die stadspartij had een andere partij gemaakt. Die islamieten. Die kwamen van dezelfde stadspartij toen. Dus mensen hadden niet veel keuze. Yeah. Of je kiest voor... Zo, zo heel democratisch de was het nog niet. Maar, maar dat, is, dat is nu dus wel veranderd. Maar nu is het anders. Ja. Zou je daar kunnen wonen nog? Ja, ze, nu wel. Je, Ik het... heb een broer die daar woont. Die wil niet in Europa gaan wonen. Nee. Hij, komt, hij is vaak naar Nederland geweest. Ik moet Frankrijk. er niet aan denken. Maar hij leeft liever daar. Ja, Jij bent in Nederland terechtgekomen. Je hebt mij verteld dat dat min of meer per toeval gegaan het is. is dus. per toeval en, uh, en met plezier. Maar is dat wel dat het, het land steeds. waar je uh, ook de toekomst... Zult Ja, dit is heel moeilijk. Eerlijk gezegd, het is heel moeilijk. Ik ben iemand uh, die houdt een wisseling. Ik vind Frankrijk geweldig. Ik kom even in Frankrijk. Ik kom veel in Algerije. En de laatste twee jaar kom ik best regelmatig in Marokko. Wat ik ook een prachtig land vind. Ja. mooi land. Doordat mijn vrouw Marokkaans is. Door haar heb ik eigenlijk Marokko leren kennen. En vooral Casablanca. En dat is uh, net Amsterdam. Ja. Dus jij weet nog niet waar je terechtkomt in de toekomst? Ja, we zien wel. Je blijft wat verven. Eigenlijk... Misschien in de Sahara, in de oase, ergens met een palmboom... met een dadel oase, weet ik veel. Nee. Maar voorlopig ga je het restaurant. Heb je wel eens wat Nederlands op de kaart gezet? Nederlands op de kaart? Ja, Nederlandse gerechten. Sorry, man. Nee, nee, dat ik, heb nou, ik was nooit op het idee gekomen. Je maar, brengt me op een goed, idee. briljant idee. Nee, je brengt wat, me op een wat, briljant idee. Wat? Kabeljauw? Ja, kabeljauw is in het Nederlands. Is die kabeljauw in het, Franse, is het Frans, is ja, frans. Ja, ja. Bakkeljauw in het Surinaams. <laughs> Bakkeljauw in het Surinaams. Maar, maar, maar, maar uh, nee, nee, nee, wat is het ik lekkerste denk. Nederlandse gerecht dat je ooit gegeten hebt? Ik vind eerlijk gezegd een hutspot heerlijk, als hij goed Kijk, gemaakt is. Als die goed gemaakt is, dat geldt eigenlijk voor dat alles. Als het maar goed <laughs> gemaakt is, dan is het lekker. Eve Jij gaat weer terug naar Utrecht. Hartelijk dank voor je komst naar Kaas. Graag Roene. gedaan. Met plezier. En, uh, nou ja, ik kom morgen een keertje eten. Wij, uh, ja, wij gaan plaatsmaken nu voor een hoorspel. Het hoorspel Het Bureau. Het boek deel 4 is dat. Daar hebben ze dat hoorspel op gebaseerd. Dan zijn wij om twee minuten over één terug. En dan Lilian Hak weer met nog drie nummers. En uh, bellers die kunnen praten over eten. En ik ga nog met Lilian praten over de muziek. Dus het wordt nog een vol uur als jij onderweg bent weer terug <laughs> naar huis. Geluister. Goed. Nu dus het bureau. En uh, tot Straks bij Kasteluna, deel 2. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 4, aflevering 25, 1976. Tjitske, melk? Karnemelk. karnemelk? Karnemelk. Freek, wil jij melk of wil je karnemelk? Hé, hey, hou jij het? Ik dacht dat het vandaag de beurt van Simos. Ik mag het ook best doen. <lacht> karnemelk maar. Karnemelk maar. <lacht> Ga je al een beetje te wennen, Tineke? Jawel. Ik weet alleen niet wat ik eigenlijk doen moet... Heeft Jaring dat niet gezegd? Jaring heeft gezegd dat ik het werk aan die vragenlijsten... over die kinderliedjes van Elsje Helder maar moet voortzetten. Dat ik dat met Vreek moet overleggen. Maar Vreek zegt dat dat zijn verantwoordelijkheid niet is... en dat hij ook geen tijd heeft. Ken je onze vragenlijst? Nee. nee. Dit is een vragenlijst. Daarvan zijn er ongeveer 1200. Die zitten in uh, die dozen... Dit is de naam van de correspondent. Dit is de plaats waarvoor hij of zij invult. En dit is het codenummer van die plaats. Daar is een um, boek voor. Mag ik even? Um, dit zijn de codenummers. Met daarachter de plaatsnamen. En verderop weer de plaatsnamen met daarachter de codenummers. Wat Elsje nou know gedaan heeft... is de liedjes die zo'n correspondent heeft opgeschreven... met het codenummer overschrijven op een fichie. Als ze dat gedaan heeft, kun je dat zien aan dat kruisje. En die teksten heeft ze dan weer systematisch opgeborgen in de kaartenpak. Ja. Als je nou eens begint met na te gaan wat ze gedaan heeft... en die teksten weer op te zoeken om te zien hoe het systeem in elkaar zit... wanneer komt Jaring terug? Dat wist hij niet. Kom dan maar bij mij als je ermee klaar bent en als je nog niet terug is. Je, je weet toch waar ik zit? Uh, aan de achterkant? Ja, en mijn naam ja. is Maarten. <laughs> Wil je melk of kaarnemelk? Karnemelk graag. Kaarnemelk. Moet ik nu al betalen? Dat komt wel, tot straks. <truimert> Balk was niet op zijn kamer. Hij zette het pakje melk op zijn bureau overwoog even om er een briefje bij te leggen... dat Balk hem 62 cent schuldig was, maar verwierp dat weer. Balk moest daar zelf maar om denken. Karakter. Zij het niet genoeg om die 62 cent nu ook te vergeten. Lies, heb jij die bioloog nog gevraagd om die literatuur? Ja, dat heb ik hem gevraagd. En? Hij zei dat hij duiven de meest oninteressante vogels vindt die er zijn, dus dat er zeker geen literatuur over is. Hm. Maar als je het wilt weten, dat je dan maar naar de bibliotheek moet gaan en in de systematische catalogus onder etologie moet kijken. Hm. Dankjewel. Ik breng ook mijn dank over aan je vriend, als je wilt. Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Hm. Toch wel. Hoe gaat het met je duiven? Ik zag vanochtend een jonge duif op straat liggen. Dons nog op zijn kop. Ingewand over de straat. Net uit het nest. Door, Door zo'n rotauto. Je hoort ook geen auto te hebben. Nee, toch? Je kunt er alleen niet altijd van buiten. Je hoeft ook geen dieren dood te rijden als je maar op tijd remt. Ik heb nog nooit een dier dood gereden. Ja, dat zeggen alle automobilisten. Dat zeggen mijn broers ook. Maar intussen gaan er wel Warte, 2 miljoen per jaar aan. Die nieuwe lijst van jullie is ongeschikt voor onze correspondenten. Waarom? Daarvoor zijn ze veel te weinig sociaal gedifferentieerd. Maar het gaat ons om de regionale verschillen. En waarom vraag je dan naar het beroep van de vader? Daar vragen we tegenwoordig altijd naar. Daar hebben we hebben bij de vragenlijst over het brood ook naar gevraagd. Deze lijst is daar de tegenhanger van. Dan zou ik daar nog maar eens goed naar kijken. Moet dat nou allemaal zo ingewikkeld vandaag? Dat was alweer. <tus> Dag, ja. Ik ga vanmiddag naar Anton. Muller wilde vanmiddag gaan. Dan gaat hij maar een andere keer. Hoe kom ik daar? Met de auto? ja. Natuurlijk, hoe moet ik er anders komen? Langs de Amstel, van hier van aan de rechterkant, voorbij Ouderkerk. En dan is de eerste weg rechts naar de buskruitfabriek. En dan even voorbij het tiltziekhuis. Ik had nou wel eens gewild. Je kunt zorgen dat je er eerder bent en dan de deur dicht. Als je in het begin van de middag gaat, de bijl weer weg als bal komt. Bij deze deel ik u mede dat ik met onmiddellijke ingang. ...mijn ontslag nemen. De reden is... Uh... Zal ik mijn karnemelk vast meenemen? Alsjeblieft. Dank uh, je. Hoe moet dat nu met die lijst? Die lijst is goed. Die blijft zoals die is. En als Balk dan nu bezwaar tegen maken? Blijfsmak... Dat beslist Balk niet. Dat beslis ik. Maar Balk is toch de directeur maar niet voor het wetenschappelijk beleid. De enige die bezwaar tegen het beleid kan maken, is de commissie. En de commissie maakt geen bezwaar. Het is een voortreffelijke lijst. Heb je die brief aan dat instituut in Utrecht al verzonden? Nee, is er wat met die brief? Ik vind het een patserige brief. En ik vind ook dat je dat verzoek veel te serieus neemt. Patserig? Ik zou nooit schrijven dat we een miljoen fiches hebben... als ik daar niet heel zeker van was. staat ook. Ongeveer een miljoen. Dat vind ik patserig. Dat is schermen met grote getallen. Je wil toch niet dat ik ze eerst ga zitten tellen? Nee, maar dan moet je ze ook niet noemen. Wil jij hem schrijven? Dat was niet de bedoeling. Nee, dat begrijp ik. Maar wil jij hem schrijven? Daar zou ik dan toch eerst enige bedenktijd voor moeten hebben... voor ik daarop inga. Goed. Hoeveel? Een week? Goed. Dan hoor ik het over een week. Wat is dat met die vragenlijst van Sien? Die vindt Balk ongeschikt voor onze correspondenten... omdat die sociaal niet gedifferentieerd zijn. Dat zijn ze ook niet. Terwijl hij weet dat dat al jarenlang mijn kritiek is. Daarom is Manda toen met die trouwring naar het Nipo geweest... en ik naar de Stichting voor Statistiek. Dat weet hij. En hij weet ook dat als je zo'n lijst en sociaal en regionaal wil differentiëren... dat vier vragen dan al 80.000 gulden kosten... terwijl deze lijst er meer dan 100 heeft. Dat weet hij. Allemaal. Het is toch kaksinnig dat je zo je eigen kritiek weer terugkrijgt? Straks wordt ons verweten dat wij jaren met dit correspondentenapparaat hebben gewerkt. Als je daarmee werkt, dan ben je er ook verantwoordelijk voor. Dat kun je hem niet kwalijk nemen. Ja. Goedemorgen, Maarten. Uh, mag ik bij dat artikel in het uh, mededelingenblad ook een kaartje afdrukken? Ja, tuurlijk. En kan ik dat dan aan Hans vragen of moet dat via jou? Nee, vraag jij dat maar. Lukt het? Uh, ik vind het moeilijk. Mm -hmm. Je moet het zo schrijven dat de gewone correspondent het kunnen begrijpen. natuurlijk. Ja, je moet je voorstellen dat je het voor je moeder schrijft. Je wilt toch ook dat het wetenschappelijk verantwoord is? Schrijf het dan nou maar eerst voor je moeder. De wetenschap komt wel. Dat is niet belangrijk. Dan kan je niet genoeg relativeren. <laughs> Dit boek dat ik hier lees, is een mooi boek. Dat zou je eigenlijk moeten lezen. Wat is dat? Schetsen uit de middeleeuwen van uh, Muller. Maar moeten we ons dan ook al met de middeleeuwen bezighouden? Voor mijn broodonderzoek. Maar er staat ook een stuk in over de kanunniken van de dom van Utrecht. Ja. Dat werd op den duur zo'n bureaucratie... dat de bischop ze liet zitten en een nieuwe staf nam. Zo gaat het straks ook met de wetenschap. Ze namen een tweede huis buiten, bijbaantjes gingen wat handelen... en intussen streken ze werk in, week uit hun geweldige salarissen op... en zagen ze er nou letterlijk op toe dat ze niet tekort kwamen. Precies zoals het nu aan de universiteit toe gaat. Oh, maar bij Henk niet, hoor. Daar zijn ze allemaal overwerkt. Er zullen ook wel kanunniken geweest zijn die zich overwerkten. Ik bedoel alleen dat ze zich... Met hun werk buiten de maatschappij plaatsten en zichzelf zo overbodig maakt. Maar dat geldt toch niet voor de wetenschap? Tuurlijk geldt het voor de wetenschap. 90% van wat we doen is toch volstrekt zinloos? Nou, dat, dat geldt in ieder geval niet voor het werk van Henk. Nou, misschien geldt dat niet voor het werk van Henk, maar voor ons werk geldt het in ieder geval. Wel. Nou, dat vind ik niet, hoor. Nou, uh, dan ga ik maar weer verder. Maar is dat nou wel wetenschap wat hier gedaan wordt? Natuurlijk is het geen wetenschap. Dag Maarten. Dag Buit. Ik heb over je verzoek nagedacht en ik heb besloten dat ik zal proberen om die brief aan dat instituut in Utrecht te schrijven. Mooi. Graag. Maar ik bind me nog niet. Dat hoeft ook niet. Dag, Dag Maarten. Regent het al? Nog niet, maar het scheelt weinig. Maarten, ik wil eigenlijk vragen of ik de rest van de week vrij kan krijgen. Ik uh, krijg mijn broertje te logeren, maar die wou ook Amsterdam laten zien. Hoe oud is je broertje? 23. Een kind dus nog. Zei je dat ook toen jij nog 23 was? <laughs> nee, maar ik zeg het nu. Mm. Iedereen die jonger is dan ik ben, is een kind. Dus je vindt ons ook kinderen. Wat jullie intellectueel niveau betreft wel. <lacht> Waar je nu meteen gaan? Nee, vanmiddag. Je geeft het zelf al op een meiring, hè? Ja, dat zou ik doen. Volgens Sien zijn ze op het instituut van Henk allemaal overwerkt. En nou weet je zeker dat wij ons ook overwerken? Dat zou ik natuurlijk wel mooi vinden als dat van te hard werken kwam. Maar de werkelijkheid leert dat je met een heel bescheiden opvatting van je taak... Al overwerkt kunt raken, dus uh, dan heb ik er niet zoveel aan. Zien werkt zich anders te pletter. Hm? Omdat ze zo'n krankzinnig ontzag voor de wetenschap heeft. Maar daar heb ik weinig sympathie voor. Wat kan je anders voor reden hebben om hard te werken? Iemand hoeft voor mij niet hard te werken. Het zal me een zorg zijn of iemand hard werkt. Hoe minder, hoe aardiger waarschijnlijk. Als hij de kluit maar niet belazert. Aan profiteurs heb ik de pest. Wanneer is iemand dan een profiteur, volgens jou? Kijk maar naar de universiteit. Mensen die een groot deel van het jaar in hun tweede huis zitten... die hun werktijd gebruiken om te snabbelen, bezuinigen op hun eigenlijke werk... maar zich wel de status en het salaris toe-eigenen. En, en, en gaan we door. En daar wou je wat tegen doen? Ja, daar zou ik best wat tegen willen doen. Wat dan? Bijvoorbeeld... In ieder geval twee dingen. Onze salarissen terugbrengen... tot het niveau van de laagst betaalde of, of, of nog iets lager... en een straffe arbeidsdiscipline, bijvoorbeeld met prikklokken. En als ik dan naar de bibliotheek moet? Want als het me geld kost, ga ik niet. Dan ook een prikklok op de bibliotheek. Dan ga ik s ochtends naar de bibliotheek om af te klokken... en dan haal ik mijn kaart s'avonds weer terug. Dat kan ik ook verzinnen, dus daar verzin ik wel wat op. Maar het is niet urgent, dus het interesseert me niet. Wel een standpunt van de VVD anders. ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik VVD stem. Ik heb uh, hier een mooi artikel over de kanunniken van de dom in Utrecht. Als ik klaar ben met het maken van de fiches, zal ik het je geven. Je moet het maar eens lezen. Daar is het net zo gegaan als het nu met de universiteiten gaat. Straks komt er gewoon een universiteit naast waar wel gewerkt wordt. Morgen moet hier nog melk zijn? Uh, Karnemelk graag. Bart en Sien zijn hiernaast. Jij werkt ook altijd als een bezetene. Hè? Ik werk als een bezetene en ik ben er niet trots op. <laughs>